Komt bij Best rijdt het nog langzaam en van bokstol tot de afrit drie, dus de hele rondweg van den bos staat nog vol. Diezelfde A2 bij Utrecht, daar is een gat in de weg bij Maarsen, dat zorgt richting Amsterdam al uh, urenlang voor vertraging. 9 kilometer staat er in noordelijke richting. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle moet je ook veel geduld hebben voor Klobert Hoevenlaken. 8 kilometer. Ik heb een schoenenzaak. Ben klant bij een eco. Vroeg of ze even iets voor me uit wilde zoeken. Wat dan prettig is, is dat ze terugbellen als het mij uitkomt. Zoals nu tegen sluitingstijd. Zo <lacht> zien ze hebben. Zo doe ik dat bij een Energie. Vandaag in Zakennieuws, de vernieuwde Renault-trafiek. De perfecte partner voor ondernemers is verder verbeterd. De trafiek heeft een nieuwe krachtige 2-liter motor... gunstig in verbruik en voor het milieu. Kom langs voor het aantrekkelijk introductiepakket... en het financial lease-aanbod van slechts 5,9% op alle Renault-bedrijfswagens. Ga voor de voorwaarden naar de Renault-dealer of kijk op Renault.nl. Dit was Zakennieuws over Renault. Eneco Energie belt ondernemers terug als het hen uitkomt...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 Nu bij CNA tot 40% korting op duizenden artikelen. Let op het verprijslabel. Alleen deze week tot 40% korting. Mooi van CNA. In de serie. Momenten dat je het erover kan hebben. Tijdens de afwas. Orgaandonor ja of nee.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 Als je slim bent, ga je naar Intermediair.nl. De carrière-site exclusief voor hbo en hoger. Met de zekerheid van een baan op jouw niveau. Intermediair.nl. Kijk verder. Kom verder. Als je nog slimmer bent, zet je nu je cv op Intermediair.nl. mensen.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 moet je natuurlijk toch wel even zeggen. Nu extra weekend In het AVO. Extra weekend! Gerard en Michiel! Ja, dit was uh, Willet het Chili Peppers. en give it away now! No! Yes. Yes. Nou, je kan het al zien. Uh, je weet wie er vanavond uh, te gast is. Dus daarom ziet je er ook zo strak uit, hè? Ja, maar jullie weten wat voor auto... Uh, Michiel Veenstra gekocht heeft. Uh, oftewel... Uh... En dan gaan we dan gezellig volgende week een toertochtje maken. In mijn nieuwe auto. Wij samen... tot een Veenstra! Nee, maar uh, we hebben vanavond Tanja Yes in de studio, dus ik zie je al, hij is er helemaal op gekleed, die. Nou, ik vind het, uh, dat dat hem, de combinatie met uh, die uh, tock, dat vind ik ook wel wat. Uh. <laughs> en weet je wat er op die tock staat? Nou... Nou, dat kan geregeld worden, maar als je dus even je handtekening op mijn toks zou willen zetten, dan ben ik je heel erg herkendelijk. Ja, maar mijn veelstift zit nog vast tussen jouw BH, dus ik je, je er even uitpakken, meneer. En samen zien ze weer hem op te vreten uit. Claudia erbij ligt weer te luisteren, hoor. Dat is ook weer. En um, even kijken, ja, het is 12 minuten over 7. Het is vrijdagavond. Het is weekend! En I don't feel, feel like dancing. Like duo afkondiging. Hey, dat hebben we nog nooit gedaan. Zullen we dat even, even, even bij stil staan. Wat mogelijk opvalt, ik rij naartoe, het, is echt, het wordt echt donker al gewoon. Het is gewoon echt helemaal donker. Zo ja, donker. ja kijk, ik zie dit elke avond gebeuren natuurlijk. Want ik sta ja. hier elke avond om uh, koekoek 7 uur. Maar het is, uh, het, het is echt. Kijk, morgen, nee, overmorgen gaat officieel die wintertijd in. Morgen, oh, morgen, morgen. Dan oh, kunnen we Joyce weer draaien oh. met Turnback the Clock. En het berenvelletje weer van zolder halen en bij de open haard neerleggen. Haal oh. je dat berenvel elk jaar weg dan? Ja, want het, ik vind het niet zo gezellig staan in de zomer. Dat wordt zo'n muf. En dan gaat zo'n gaat in, in de ruim. Heel vies. Ja, dat is heel gooi. Dat laat allemaal los en zo. Ja, dan gaan al die haren achter je schilderijen zitten. Dat wil je niet. Je moet denken dat je een hond hebt. Ja, nou, ja die heb toch? ik dan ook. Dus kan je nagen wat voor oh. harige Nou, poem. Wat een drama moet dat zijn bij Huis en Eensraad. Dus ik haal de hond ook weer van zolder. Dat uh... nou, is opgezet, hè? Ja. Ja. Nice beaver. Kijk zij, dat ja, Het is al een poosje dat het altijd vroeger donker wordt. Ja, ik heb ook een beetje dat ouderwetse winterachtige gevoel. Ik heb vanavond ook een t-shirt aangedaan. Nou, dat is toch belachelijk? Dat is vandaag weer 19 graden of zo. Nou, ik, ik stond te schuim in mijn smoking vanmiddag. Oh, fantastisch. Ik wist echt niet hoe ik het had. Ik vind het een hele ding. Ik vind het, het, ik, ik vind het lekker. Het, het, ja, je mag het niet lekker vinden, want het is natuurlijk allemaal... de schuld van uh, dat gat in de ozonlaag. Maar en, uh, global warm. Dat nou, nou, oh. genieten we er wel van, hè? <laughs> nee, het is niet vervelend, dit. Nee, het echt niet tegen. vervelend. Uh, we zullen we eerst even kijken wat er allemaal in dit programma zit vandaag. Kortom, het is tijd voor het langste item van de Nederlandse ja! radio. De inhoudsopgave. Daar is die weer. Nou, vanavond in extra weekend, zoals we net al eventjes... terloops uh, de revue lieten passeren... hebben wij een gast in de studio. Ja! Zij presenteert het nieuwe programma Undercover Lover. En we kennen al jarenlang als een van de fruitigste verscheidingen van de Nederlandse tv. Haar naam is Tanja. Yes! Yes! Yes! Ja, yes. yes. Ja, yes dude. Ja. ja, yes. Ja, yes. Ja, ja. Ja, rustig. Oh. Ja, rustig. Oh. Hold on. Yes. Nou, yes! Ik weet hoe het yes! achteraan gaat nu, ja? Oh! Tanja yes! Ja, Tanja Yes, ja. Nou, die komt er straks langs. Gezellig. Nou, dat wordt, uh, dat wordt een leuke bende. Je zit in uh, de auto, die luistert dit keer. Meteen. Ja, oh, die gaat, gaat er terug. Je <laughs> denkt, ik ga wel eventjes ergens anders naartoe. Uh, verder hebben wij hier staan... Oh, nee. Ja. Freestyle is terug! Het is er! Her. Dus uh, Gerard, gaat zo meteen ook nog freestyle drummen. En we mogen raden welke plaat hij drumt. Oh, echt waar? Dat weet ik veel. Ik maar, ik heb, op... maar ik heb hem niet geoefend. Nee, ja, nee ja, je bent er wel op gekleed, dus ik denk... Ja, uh, ga ja, zomaar even zitten. Ik met ben als hard rocker vandaag. Ja, inderdaad. Je hebt je haar ook uh, heel lang. Ja, het is lang, hè, weer. Het komt zelfs uit je oren. Ja, maar ik heb van de week... Zat je naast mij bij de vergadering... Uh, weet je, hebben, elke woensdag hebben wij dit jokje overlegd. Het karnemelk ook overleg. Ja, de karnemelk over. Er gebeurden twee rare zaken deze week. Het ik er wat... me eentje nog heel goed uh, heugen. Ik ben benieuwd wat de tweede dan is. Nee, de, de eerste is, ik keek een keer op zee. En jij keek recht vooruit. Ik keek recht in jouw oor. Oh god, nee, wat nou weer? Maar ik keek ook langs jouw neus. Ja. En uh, je moet even zo'n zo knippertje kopen. Want het, ja, uh, ik weet dat. groeit een speuig Ik Fetista. weet het. Ik, ik heb, uh, ik heb um, woest niet te temmen neushaar. Ik, ga, ik, ik heb dus al een knippetje. En dat... Uh... Nou ja, laat ik zo zeggen. Dat berenvelletje waar ik het net over had... komt, oh, nou... niet, komt niet van een beer. Het komt uit je neus. Dat heb ik bij elkaar gespaard in de loop van de maanden. Hij heeft een soort oeran oetang inflatie <laughs> ik Niet onder zijn oksels, maar uit zijn neus. Al die instanties die zich druk maken over het verdwijnen van het regenwoud. die zijn blij met mijn neusgaten. Want dat is toch nog een stukje biocultuur. wat daarin. Het uh... komt niet alleen de spijngaten uit, maar ook de neusgaten ja, uit. Dat vind ik Ja. Nou, het tweede ding, uh, ik weet wat dat uh, gaat zijn. Nou, um, ik, uh, ik ben een liefhebber van een kalgompje hier en daar. En ja, dat is goed, dan dat heb je uh, een lekkere frisse adem. Lekker voor een lekkere, frisse adem, want je weet nooit wie op je op de uh, mond. Uh, nou, zo ben ik een liefhebber hebben van een lekker kopje koffie zo op je tijd weer, dan weer uit je gedruft. en waarvoor je dan weer kauwgom zou kunnen hebben ja dat eh, is wat waar. gebeurt is dus mijn kauwgom werd smakeloos je kent dat moment wel dan is het moment daar dan moet je het kaugumpje uit je mond halen en ik keek om me heen en ik zag alleen een plastic bekertje. nou ik denk ik ik gooi hem in die plastic beker selection en we zien elkaar nog eens ja nou, en gelijk had je want het was nog een leeg bekertje en duidelijk ook al gebruikt We ze van die tandafdrukken in <laughs> Het zijn van die bekertjes met zo'n kartonnen randje die je dan uh, ja dat randje plukken, ja, weet je dat? Ik zou je e even één ding zeggen. Het was wel zo'n bekertje, dat zelfs al had jij hem gebruikt... dan nog had je een nieuwe gepakt maar hij zag er echt niet meer uit. Nee, hij was ranzig, dat weet ik. Ja, het maar zag het er niet was mee mee uit. wel mijn bekertje, Gerard. Uh, ik ik uh, was gehecht geraakt aan die tandafdrukken... en het omgevouwen kartonnetje en die koffievlekken. <lacht> dus ik dacht na een half uurtje... ach, weet je wat? Ik gooi hier nog een lekker bakkie pleur in. <lacht> dus ik gooi weer koffie in dat bekertje. En dat drink ik op. En zo vlakbij, euh, nou, vlak voor de laatste slok, denk ik... Ah. <laughs> ja, dit, ja. Er lag gewoon een stukje kauwgom, een propje onder in mijn koffiekopje. En ineens dacht ik, ja verrek, er zat al een aardige mentelsmaak in deze, <lacht> aan dit bakje troost. Ja, dus ik heb mijn kauwgom in jouw koffie gegooid en jij hebt die lekker opgedronken. Ik ja. weet toch dat je... Ja, we hebben een band nu al hè. Ja, er zaten ook mensen te kijken van, ik wist dat jullie het gezellig hadden op de vrijdagavond. Ja, maar, maar dit gaat wel heel erg ver. Ja, maar dit is praktisch zoenen. Wat me dan weer terugbrengt bij Claudia de Brij, Oh ja. Die wil ik eigenlijk ook nog eventjes uh, voor straf in de hoek zetten. Nou, nee, deze is even groot gelijk eigenlijk. We hadden het vorige week in onze uitzending... Uh... Ja, we waren eigenlijk vergeten dat er een zender aanstond. Ja, we waren gewoon aan de gang. Ik was een beetje ziek ook. Ik wist niet wat ik zei. Nee, en ik had waarschijnlijk toch iets te veel gedronken. Dus het ging erover van, oh, Claudia de Brein, best een lekker wijf. En daar hebben we het heel lang over gehad. En dat heeft Claudia dus een cassettebandje laten lopen thuis. En die heeft een cassettebandje van de week uitgezonden in haar eigen programma. En toen voelde ik me toch een beetje betrapt. Ja, ik ook. En helemaal omdat ze daarna ook zei dat ze ook wel eens fantasieën over ons had. Maar dan wel samen. Ja, dat, dat dat ik dat is een beeld. Al een paar dagen niet meer uit mijn hoofd zeg Heel erg is dat. Dus uh, nee, ik weet niet hoe ik, weet ik, niet. ik Hoe, moet. Jij ziet hij elke dag om 12 uur als uh, de vitamine zijn afgelopen, komt ze binnen. Zeggen jullie nog wel tegen elkaar? Ik heb ja. er echt de hele week al uh, ontlopen hoor. Nee, ze, ze, nou, ja, ze ging maandag en dinsdag op mijn gezicht zitten. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk gewoon een gebruikelijke dag? Ja, dat is gewoon elke, elke maandag en dinsdag is gewoon standaard. En uh, woensdag en donderdag is <laughs> ze dat niet, dus ik weet niet. Uh... Dan vraag je aan Gerard, dat heb jij met je gezicht? Oh, om kloning al erop. <laughs> ja. En niet meteen kijken, maar er zit iemand op je gezicht. Ja. Ik <laughs> Het is weer weekend. Lekker zuifen! Extra weekend! Zometeen deel 2 van de inhoudsopgave. Je ontdekt de mega hit. op IFM. Deze week van Velsen met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 Het Dat is Baby Get Higher deze week de van Velsen. Maar vanaf morgen hebben we een nieuwe en die is mooi. Oh ja, ik hoorde wow, je hoorde inderdaad vertellen wow. vanochtend uh, bij de vitamine toen je hem bekend maakte. Ja. Het was echt lachen ook deze week. Het was echt. Uh... Nou, dan komen ze stuk voor stuk binnen. Ja, die weet je. Overleg woensdag, weet je, zo'n zo moment. Deur dicht. Hey. En er komt er nog eentje. Giel is altijd te laat. Oh ja. Sorry. En iedereen verzegt: zegt: Race Light, Razor Light, Razor Light, Razor Light, Race light? Race light. Race light. Allemaal koffie. Nou, ja, dat was het. Klaar. En toen, je even, toen was even, ik en toen kwam er heel veel over deze. En het was de jui en was de haren. Dat maakt allemaal niet uit. En maar maar ga ik ga zo, zo lang. Maar daar moet je even een gil geven als je mijn neus haren. Ja, nee, dat is echt dat dan, kan echt niet. Is het nu ook? Ik heb een beetje nagedroomd in... In... erover ook. Ja, ja echt, het, is, het gaat wel goed zo. Tanja Jes ja. komt, jij je wist dat ze kwam, dus je denkt... Hé, hey, ik uh, doe er even wat aan. En we je jullie handen. We zitten nog in de inhoudsopgave. Oh ja, dat was het. Want we gaan uh, straks uh, ook nog, sterker nog, dat gaan we zo meteen direct doen, namelijk... The Voice Lift! Ah, gezellig. We hebben een uh, stem op de band die wij uh, van een bekend iemand overigens, een bekende stem... en die hebben wij verbouwd. En het is uh, aan jou de taak als luisteraar om het uit te vogelen... Wie er achter die stem schuil gaat. En welke prijs kan hiermee verdiend worden, Gerard Erkdom? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik zat een klein beetje in een uh, winterse bui. Hmm? Hè? Ik, bedoel, ik heb de griep al te pakken gehad van de week. En uh, ik, ja. ik zat te denken, oh maar, om zo'n lekkere zak pepernoten weg te geven. Nou, doe dat dan niet. Dat ja, mag niet van jou. Nee, nee, pepernoten doe je pas als Sinterklaas in het land is. Dus. dus Dat doen we niet. Ja, maar ik zag net een, een man met een witte baard... Dan is er iets met de beveiliging aan de hand hier. Nee, ja, had hier geloof een beveiligingspak aan. Dus ja. nee, ik vond wel dat er Sinterklaas was. Nee, we nee, nee, nee, nee, nee, geen pepernoten. Laten ja, maar, we dan, uh, weet ik veel, iets iets, iets herfstigs. Neusdruppels, uh, uh, neusdruppels. Ja. Vandaag win je neusdruppels in <lacht> Nee, hartstikke <lacht> La, leuke bij. Ook niet echt hè. Inhaler, nee. Um, Boerenkol. Boer, ja, nee, maar dat is misschien een extra prijs. Want die staat namelijk op de, op de band, weet je, dus de 1 en de 10. Geef gewoon een zak pepernoten weg. Jou, dat is heel leuk, toch? Heerlijk. Ik, ik weiger pepernoten weg te geven voor Sinterklaas in Nou, dan is. geef ik ze weg. En als je dan namens wij wint, dan win je kerstkrantjes. Oké. Okay. Nee, wacht. Als je namens mij wint, dan win je ook pepernoten. Maar pas als Sinterklaas is, ga ik ze opsturen. Oké, okay, deal. Ja, we moeten nog wat weggeven, of niet? Nou ja, goed, pepernoten dan. Nou, maar straks bestuur je pas vanaf uh, de intocht. <laughs> wat spannend, hoor. In de voice lift. Ja, de voice lift gaat er zo aankomen. Uh, zometeen hebben we ook... Uh, The dat is weer wat anders dan. De voicelift. De voicelift! Dit is dus, dus voor alle duidelijkheid: de wilplik. En ja, wat gebeurt er precies in. Uh... Heerhard? Nou, dat uh, houdt in dat uh, mensen gewoon even bellen. 0909-1336. En dan gaan wij kijken hoe die sfeer is op vrijdagavond. Wat jij gaat doen dit weekend. Oh, en hoe gezicht. je haar zit. En kan dat nu al? Het zou nu even. Ja, zou dat nu kunnen. Uh, uh, neushaar zit? Nee, je, gewoon je haar. God, wat zit je neushaar leuk? Dus ook moet ik een gewoon te zeggen tegen iemand. Leuke voorverzierdruk. Ik denk alleen niet dat je heel ver komt. Dat is een aardige binnenkomen. Ja, wat zit jouw neushaar leuk? Thanks, <lacht> haar, het stapt. wat zit je haar leuk? Nee. Nou, <lacht> dan krijgen we tegen Weet je, het is allemaal niks. Um, Want, en we hebben ook nog DJ Sandstorms. Yes ja, thans, dat uh, was het. Ja, de en. Laten we ook vooral niet vergeten dat we met Tanja Yes de reality check gaan doen. En dat we verderop in de show ook nog het ringtone spel gaan spelen. Jongen, jongen, wat een drukte allemaal weer, hè? Nou, ik vind het er toch best knap. Het is exact half acht. We hebben de inhaal gaan half al af. Ik ben blij. Hé, hè? Nou, dan gaan we even prikken dan maar. Hè. Ja, even prikken, Gewoon even. lekker. De live. voice lift! Nee. nee, dat heet dus uh, de... Wil... De wildprik! De, de voice live is zo meteen weer. Die gaan we zo doen. Eerst de wildprik. Hallo met wie? Goedenavond, dat is Raymond. Raymond! Hey! Jongens! Hoe is het, jongen, hè? Ja, lekker. Bijna weekend. Bijna. Want nu eerst nog... Morgen nog eventjes, hè? Wat dan? Morgen nog even werken. Oh. O, zei... Een uurtjes. Heb je een zesdaagse werkweek? Eh, uh, niet altijd, maar af en toe wel. En dit is er weer zo één, hè? Ja, inderdaad. Maar ik belde uh. even over die neusharen. Oh. oh, vertel. Ik heb er ook last van, man. Ja? Wildgroei? Ja, echt. Heel erg. En wat doe jij eraan om het weg te halen? Uh, nou, ik heb geen schaartje of niks. Ik trek ze er gewoon met harde hand uit en dan blijven ze ook een tijdje weg ook. Oh, dan ja, dan je... moet je verniezen als je dat doet. Ja, en tranen en. Ja. Oh. Oh. Heel erg. Oh. Ja, maar dat is gewoon even dolbijten. Daar word je hard van. Je kunt ze ook laten groeien. Dan kun je zeggen dat je haar op je tanden hebt. <laughs> in plaats van mos. Ja. <laughs> nou, dat lijkt me een geweldig idee, jongens. Maar ik vind, ik vind het wel heel dapper van je dat je het gewoon ook durft te zeggen dat je er ook last in hebt. Dat ik niet de enige nou, ben met, met, met overmatige neushaargroei. Ja, ik ja. Ik wil ze laten weten dat je niet het enigste bent. Dankjewel, Raymond. Vind ik sympathiek van je. Yeah. Uh, goeie avond, jongens. Ja, Trek jongen. er eentje uit voor ons, hè. En ga zo door, hè. Ik denk het wel. Hoi. Doei. Heel sympathiek. Ja, Drie hem goeienavond. Goedenavond. Wie bent u? Jeroen. Jeroen! Hey! Hey! Hey! Waar heb jij last van een overmatige avond? <laughs> nee, nee, je niet nee, nee. Geitje, geitje. Hoe is het, Jeroen? het ah, Hartstikke goed. Mooi. Weekend? Oh. Ja, onderweg naar huis dus. Oh, kijk! En, en, en, wat ga je doen, wat ga je doen, ga je doen? Ga je doen? Hm? Uh, op de bank liggen met een fles bier. Ja, <laughs> een man aan de telefoon. Hoppakee, nou, klink en proost hoor. Op de bank liggen ja, bedoel, met een ja. fles bier. Uh, en ga je uh, nog wat wild doen, ganzenborden ofzo? Eh, uh, <laughs> voor dat mevrouw thuis is doe ik niks wilds, dat mag ik niet. Geen wilde ganzen begrijp ik. Nee, ja, ik Nee, je wilde gansen, maar weer kreeg ze niet, dat is jammer. Nou goed, in ieder geval, ik weet je heel veel sterkte bij tot de bank liggen. Is dat echt het enige wat je gaat doen, nee toch? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga heel vannacht frageren te lassen vallen. Geen maar. Oh, je gaat luisteren naar de frieknacht. Leuk. Natuurlijk. Elke nacht, elk weekend. Nou, dan is deze voor jou. Nee, deze nacht is aan jou opgelopen. Oh, de hele nacht? Ja, ik vind het wel Ah, lekker man. Ah, trouwens die neus weet je wat goed helpt? Een aansteker aanmaken. Ja, ja. Kies snuiven. Ja, het is een goed, je. Nou, ik, ik had laatst iemand die had het gedaan. Uh... Nooit, nooit meer wat van horen. Nee, nee. Oh, wacht even, dat loopt een beetje in de hand hier. Ik geloof dat alles in de hand is, maar oh. wacht even. Dat is de Rustig nou, jongens. Dat doen we niet meer. Dan weet je het vast. Nou, Gerard, wist je dat ik zoveel neus aan heb dat er laatst al zo'n poema is gesignaleerd? <Hin -Ticlef leverage> We stoppen hier. Uh, dankjewel voor het bellen. Ja, graag gedaan hoor. En uh, we spreek je later. Hoi. Uh, we zitten midden in de wildprik. En René Passette doet gewoon mee. Dat vind ik zo leuk hè. Hé hey, René! René. Ik heb ook neushaar. Dus ik denk nou ik Dat ja, is ja, nou, gezellig. Waar, uh, heb jij al oplossingen voor om het te verwijderen? Of laat je het gewoon trots groeien? Nee hoor. Gewoon uh, tranen in je ogen. Ja, ja? echt hè. Ja. Wat een mannenprobleem is dit hè. <laughs> Nee, hey, files zijn oh. ook een mannenprobleem volgens oh, mij. Ja, ja, is... nou, nou, daar is kom er, ik voor er eigenlijk. Er ook vrouwen genoeg in de file. Ja, dat is waar. Dat is waar. Uh, DA20 en DA27 zijn weer open. Dat is dan het goede nieuws. Want die twee wegafsluitingen zorgden voor uh, 360 kilometer file vanmiddag op het hoogtepunt. Nou, er is nu nog 120 kilometer van over. Bij Utrecht uh, zijn ze al de hele middag een gat in de weg aan het repareren bij Maarsen. Ja, dus, sorry, dus, sorry dus, nog. Hoe <laughs> zei jij dat? Ja, sorry. Nou, het is mooi, want er staat 8 kilometer file richting oh. Amsterdam. De rechterrijstrook is dicht. En bij Rotterdam is het nog steeds een, uh, een lichtelijke puinhoop. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam begint het al. Vanaf het diepenberg tot aan Delft Zuid, 5 kilometer. De A20 was namelijk een tijd lang dicht na een ongeluk. Nou, dat is allemaal achter de rug dus. Maar nog wel in beide richtingen files rond het Kleinpolderplein. Verder blijft het in het midden van het land heel druk op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Daar nog langzaam rijdend verkeer. En uh, op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht staat eigenlijk de langste file tussen Bokston Noord en de afrit der 14 kilometer. Six. Het is daar nog zo druk omdat veel mensen omrijden, omdat eerder dus de A27 dicht was. Oh, man. Ja, ja. En, dus, en op de A59 ook 14 kilometer, vanuit Syring C naar Oost Dus koop het zonstil en de oh. sfeer. En daar heb ik nog niet eens alle files genoemd. En al die mensen hebben misschien ook nog last van andere dingen. Zoals langneushaar. Ja, dan ben je ja, maar, niet blij. Nee, maar als er een plek is waar je dat weg kunt krijgen, is het wel in de file, hoor. Dat, nou, is, waar. dat is leuk. Als nou de, de A12, er stond toch wat, zei je nog? De, de, de, de A9, of de, de, waar stond nou de langste? René? 14 kilometer was dat, op de A2 vanuit Den de Bosch naar Utrecht. Nou, als de hele A2 nu gewoon synchroon op ons teken... de rechterneusharen verwijderd. In het rechterneusgat, zoek eventjes een uh, geschikte haar. Ja. Kijk even naar je buurman, schaam niet voor elkaar. We zijn allemaal onder elkaar als vrienden. En op drie gaan we trekken. Doe ik ook gelijk mee. Op drie gaan we trekken. Ja, ik trek het niet meer, maar ik vind het allemaal prima. Nee, dat, en, dat gewoon um... even doen. Nou, dan gaan we dan 1, twee, drie. Au! Oh, oh. Ja, oh. oh! Ja, zie je wel. Oh. En dan heb je hem nog niet. Dan heb je wel die tranen in je ogen, maar dan zit hij er nog in. Jongens, ik heb net gegeten. Ik zie het allemaal weer terugkomen. René, in ieder geval, dankjewel. Graag gedaan. Zullen we nog even een paar lijntjes opnemen? In het kader van uh, de wildprik. Die? Ja? Laat we doen. Ah ja. In het kader van de wildprik. Je weten waar we het over hebben. Hallo. Hallo. Met wie? Met Erik van Beek. Erik! Hey! Hoe is het, de... jongen? Ja, prima, maar uh, jullie hebben het over neusharen. Ja, maar daar moeten we het niet meer over hebben nu, hoor. Sorry. Nee, maar weet je wat helemaal ergens er helemaal ernstig is? Nou? Haar op je reet. Ja, bij een vrouw, ja. Ja, bij mij ook. Ik heb het overal. We een hoe en moet aan. Ja, maar daar zijn we mannen voor. Dat geeft niks. dat, oh, dat uh, geeft... Ge is... Ik hoef me er niet voor te schamen. Nee, uh, dat is oh, gewoon man, stoer. Ik heb me jarenlang geschaamd voor zoiets, hè? Als je me niet laat zien aan iedereen, dan nee. is er niks aan de hand, hier. Niks aan de hand. Oh, je niet aan iedereen laten zien? Nee, niet... Uh, bezoek. Liever niet met jou. Li liever niet. Nee. Geef ge ge van een gil als jij er bent. Dan slaan ja. wij even een weekendje over. En ja. eh, je wou ook even weten wat ik in het weekend ga doen? Ja! Uh, ik ga eerst uh, nu vanavond ga ik even, like, bier zuipen. Dan word ik morgen wakker, dan ga ik uh, bier zuipen. En dan ga ik vanavond, ga ik, uh, die zaterdagavond ga ik bier zuipen. En dan ga ik zondag met de kinderkamer bezig. Twee je bier, bier, bier, bier zuipen? dat wordt een leuke kinderkamer ja. dan. De bah, behang hangt half over de deur open en niemand komt er meer in. Heb je al de kinderen eigenlijk gezien? Zo achter de behang. <mauw> <mauw> Bijvoorbeeld achter de behang geplakt. Ja. <mauw> nou, ik vind je heel dus. sterk, hè? En ik weet die verwarrende stem wie dat is. Nu al? Graal oh, Bauer. Weet je dat nu al? Oh, jammer joh, helaas. Nee, het helaas. Het is niet goed, niet? Maar straks gaan we erachter komen welke stem het wel is. Welk nee. ik je zo weer even terug. En daarbij, dan laten we de stem ook horen. Of uh, blijf ik hangen? Uh, nee, gewoon nee, terug te bellen. doe ik terug bellen, terug hè? Ja. Komt goed. Tot zo. Dag tot zo dag. Hoi. Eh, Tot zover. De ik woon weer legendarisch. Ik ook. Ik schrijf hem even in de kelderkast in het schema als in legendarisch. Ja, dat was die van uh, 27 oktober. Ja, hele goede. Hele goede. Hele goede. Hey, daar zijn wij, The Creeps. Do I like it? Everything's cool and mellow Your yep. face is turning green and yellow The girl is saying hello, hello Giants up for Detroit! Ken okay, je uh, Nederlandse versie ook? Mooie handjes in de lucht. Breda, de gekste. Die bestaat echt, hè? Ja, echt waar? Ja, dat is echt te gek. Oh. Een hele goede versie. Ik heb ja. hem ergens uh, gedownload uh, een paar maanden geleden. Ben hem alweer kwijt. Echt vet. Maar hij was echt uh, kick de bom, uh, man. Ja, hè? Okay, en wat ik, ik dus net hoor. Net, ja. hè? Van de Telex. Ik scheur het er uh, scheur vanaf het net af. Dat uh, D12. U kent ze wel. Van, nou, eigenlijk is D11. Want is er toch eentje ook kapot? Ja, ja, dat is, ja, is laatst door zijn hoofd geschoten. die had ook last van uh, waar veel rappers last van hadden. Een kogel. Oh, nee, ja, sorry. en, en neus neushaar. dat groeit <laughs> niet meer nu. Okay. Dat is wel een voordeel. Maar uh, die gaan deze plaat uh, remixen. Echt? Uh, put your hands up for Detroit? Ja, aangezien zij daar ook vandaan komen. Maar Grand ja. ja Leuk. We hebben meteen de plaat ook afgekonden dat scheelt weer. En daarvoor je... trouwens... Uh, Rock'n'roll! Want The Creeps, en ooh, I like it. Fantastisch. Oh, baden, heerlijk lekker is dat. De... Um... En dan nu... De Voice Lift! Yeah! Ja. Oh, ik vind dit allemaal zo'n leuk onderdeel, want uh, om, om heel eerlijk te zijn, Gerard, moet ik altijd best wel lachen om die vervormde versies van De Stem op de Band. Nou, anders ik wel, Michiel Veenstra, Veenstra. Oh, oh, oh, oh, oh. Sterker nog, ik sta weer te schuimen met smoking hier als quizmaster. Het wordt geen makkelijke opgave. Ik ben bang dat ik het niet droog hou op het moment dat jij de opgave laat horen aan het volk, Gerard. Nou, lieve mensen, hier komt hij dan. De opgave van vandaag, heel veel sterkte. Goedemorgen! Wat? Tjonge. Zullen we hem nog één keer... Uh... Ja, voor de grap. Is het gaat weer in mijn trachting. O, oh, no, no, no. -1 -3 als jij denkt, weet je wie dit is. Um, zonder heliumballon in uh, zijn dan wel haar neus. Zal en, ik, uh, uh, ik zal ja. nog één keer uh, ja, een andere uh, variant laten horen. Ach uh, mij Ik het grote moment is aangebroken. Die andere was toch leuk, hè? Ja, ik vond... Nog één keer, nog een keer. Nog ja, een nog keer. Goeie, oh, ja. Het gaat weer in het nou, ja, wie is dit? Als je het weet, bel ons op 0909-1336. En je maakt dus kans op een uh, baal van 2 kilo pepernoten... naar keuze nu al te winnen. Of dat je zegt van nee, dat eet je pas als Sinterklaas... Als het land is en dan stuur je hem ook pas... zodra Sint-Nicolaas is heen. intocht in ons koude kikkerlandje weer heeft gedaan. Maar het wordt wintertijd, Michiel. Het ja, is dat weer zal allemaal best, lekker. Gerard Ekdom. Maar pepernoten, wacht je nog even mee. Ik had vandaag al twee. Je, 2 gaat, 2 kilo... ook, je oh. gaat ook geen paas aan je eten nu. Of nee. kerstkrantjes... Loop jij voor je lol op de kerstafdeling van de tuinboer? Ja, echt, ja, echt. Ja, leuk. Ja, is, maar niet nu. Ik ruik uh, niet liever dan Dennenaalden Nou, weet je, ja, ja, we ja, gaan kijk, een paar dennennaalden in je neus krijgen. Eh, Want, ik vind ja. de, de neus is een rode draad in dit programma. Nou, als je er maar een paar dennennaalden is, ja. is inderdaad dan wel rood, aflopen. hoor. Oh, wie oh, komt de, daar binnen? Tanja, yes Jez komt binnen. Ja. Nou, hoe is dat mogelijk? We zitten midden in een spel. Maar dat was oh, ja, helemaal ja, dus, ja, zo, eerst het spel. spel? Dan gaan we zo meteen naar Tanja. Ja, Tanja, neem een biertje of een wijntje of een pijnlaas. Pak, pak, pak wat bij. Okay. Kom er zo bij. Gezellig. Uh, nou, eerst even deze lijn. Hallo. Hallo. Hallo? Voor de eerste, zo deze twee. Hé, we hebben Dino hey. aan de lijn. Dino! Oh. oh, baby. Hallo, Dino, Weet jij wie het is? Ja, ik denk dat we weer wat verkennen zijn. Wie? Willem Verker. Willem Verker. Wat is dat? Het niet met Nee, dat is opvallend voor iemand zoals Willem Bord Verker, maar dat is niet het goede antwoord, Dinan. Maar kun je nog een klein stukje van je laatste plaat zingen? Waarom was de laatste plaat ik weer? Was het maar je laatste plaat, denk ik wel. Ja, die. I want a feel right. I want a rough ride. Zit je ook op het toilet nu, of niet? Nee, een auto. Een auto, oké, okay, goed zo. Nou, had het zo. Ik vond het fijn dat jij de Scheit is een okay. auto, joh? Ik weet het niet. Even <laughs> een goedenavond. Goedenavond. Met wie? Met Rob. Rob. Hey, Wat? wie denk jij dat die stem was? Ik heb geen flauw idee, maar ik weet wel iets anders. Oh, nou dat vind ik toch al heel mooi. Dat wil ik wel even met je delen dan. Ja, ik heb vandaag de nieuwe van Mietloof gekocht en, en ik vind hem goed. Ah, dan zetten we jouw... Uh, st een streepje even <laughs> achter jouw naam. <laughs> ja. Dat jij hem wel... Het uh... is het eerste streepje <laughs> trouwens. Van harte. Ja, dat is het ene streepje. Uh, nou, leuk, leuk. Mag ik trouwens toch nog even gok doen? Ja, jij ja, doe wel. Doe toch maar. Ik denk dat het Bol van Erverdorens is. En dat is niet goed. Aha, jammer. Dus, maar toch heel veel sterkte met die Mieloof CD. Dag. Dag. Doei. Yo. Het is misschien wel een moeilijke opgave. Nee, dat valt best mee. Luister even naar die tekst. Zou je nog één keer... Het is moeilijk. Het gaat niet met vragen. Eens kijken of... Tanja, weet jij wie dit zou kunnen zijn? Ik moet raden wie dit is. Het is een verbouwde stem. duidelijkheid Een bekende stem. Ik zal nog één keer... Wie was, wie was dit? Ik weet het niet, he? Geen idee, het klink, klinkt als een smurf. Ja, dat is duidelijk. Het is uh, ja, in dan in het geval. Nou, we gaan even uh, naar een andere beller. Hallo? Oh. Nou, doe maar niet dan. Nee, daar wordt niks. Nou, Hallo met de radio. Dan. Hallo mijn Leo. Leo! Hoi! Goed. <laughs> nou, zeg het maar op. dan. Gord eruit. Ik dacht Marco Borsato. Marco Borsato. Nee, dat is niet. Uh, nee, die ah, nee, nee. is in tijden niet zo goed bij stem geweest. Nee. Dat is een nou, nou, niet... Nee, Je weet het niet, hè? Niet te groeien. Nee, nee, dat inderdaad, je weet het niet. Ja, ja, dus, uh, helaas dan. Bedankt! Oké, okay, bedankt. Moeten we een hint geven, Emils? Nee. Ik ben uh, bang dat het onderhand wel uh, zoveel is. Nog even één één poging, dan doen we een hint. Oké, okay. een hit? Oh, ja. Hallo, hallo. Hallo! Met, oh. Met wie? Maurice. Mauries! Hey, oh. hallo! Oh. Nou kom hey, Is het een vrouw? Ja. Ja, heel goed. Heeft ze een, een klap van de molen gehad? Uh, oh, je bedoelt. Uh, ik weet al wie jij bedoelt. Nou, okay. <laughs> Ja, dat hoor je ons niet zeggen. Uh, nee, het is niet Marijke Helweg. Nee, die bedoel ik. Oh, nou, jammer van de poging. Jammer, hè? ik vond het toch leuk. Ik ook. Ja, toch? Ik vind het wel grappig als iemand dan uh, belt die Maurice heet. Want dan heb ik echt de neiging om te zeggen: ga van de bank af. Mijn hond heet Maurice. Oh, Maurice van, ja. ja. nee, van nee. Dat van je van je van je niet. Ja, serieus. Nou, uh, we, gaan, uh, we gaan u een hint geven, Maurice. Dit een er, ja, vertel het eens. Ik het het een. ja, ja, oh ja, blijf even hangen. Hier komt de hint. Afgelopen maandagavond trok zij 1 miljoen kijkers. Zoveel, mijn nou, avond. Nou, ja, het was een drukke avond. Ja, dan krijg je ruwe handen van. Maar uh, weet je almiddels inmiddels wie? Jongen, jongen. Eh. Nee hè? Het gaat uh, niks, hè? Ja, nee. bijna, bijna. Nou, um, blijf dan nog eventjes hangen. Dan komen we bijna bij je terug. Ja, ja dat is goed. Ja, we moeten erachter zien te komen. Ik word nog even hier, uh, iemand die het misschien dreigt te weten. Hallo. Hallo. Met wie? Met Arno. Arno Arno! Goedenavond. Hallo, wat denk jij? Wie denk jij? Uh, dat zou Yveske Sturm kunnen zijn. Yveske, nou even... Nee, nou, jij gaat toch... Eh, het is toch niet... niet nee, dit Tof, nee, dit, het is toch een. De echte stem is... Dag mij dan. Het grote moment is aangebroken. Ja! Arno, ja. oh, het is goed. Wat vet. Nou, <tutBMing sounds> wow, dat is mooi. Wist je het al voor de hint? Eh, uh, ja... Ben, ben jij goed, zeg. Wauw. Nou, ik ging om de tekst. Je hebt ook geen sms. Ben jij dat, Arno? Ja, dat ben ik. Ja, nou, je had al om... Uh... Je wist het al zeven minuten. Nou, ik vind het fantastisch. Weet je wat je gewonnen hebt? Nee, heb geen idee. Twee een, kilo oh, oh. Ja. Nee, ja. ja, een zak. Twee kilo Doe jij maar. Jij kan het veel leuker. Twee kilo pepernoten. Nou, kijk. Wat, wat is de vraag... Wat is uh, de uiterste houbaarheidsdatum? Uh, oh, nou, nou, als je die die dingen volgen? nu koopt... Ja, nee, nee dan, dan kopen we ze wel nieuw, wat, wat zal het zijn, ja, uh, okay, juni 2007. Zeker. Maar wil je ze dan nu hebben, of wil je ze hebben als Sinterklaas in het land is? Zeg dat laatste maar. Uh, dan doe de laatste maar. Hartstikke goed. Nou, dan wachten we nog even met het versturen ervan. Dat is handig voor de afdeling. Maar we hebben ook nog de lopende band. Uh, ja. Een getal tussen de 1 en de 10 roepen. En uh, dan krijg je nog een extra prijs ook. Kijk. Dus doe maar een getal. Uh, doe maar 2. 2. Even kijken wat er uh, op 2 staat... Eén pak boerenkool. Nou, nou dat is toch ook toevallig, zeg. Het ultieme wintergevoel, ook nog een pak boerenkool erbij. Precies. Nou, nou heb je misschien nog een rookhorst thuis liggen? Eh, uh, nee, nog nou, niet. Dan zou ik er eentje kopen, want ik voel een match. Ik voel, ik voel een rookhorst aankomen. Ik ga morgen mijn best doen. Nou, veel plezier ermee, hè. Ja, dankjewel. Dag. Goed, doei. hoi. Och, er is hij weer. Robin, Robin Williams. Maar die hele CD, dat oh. hele rootbox, echt fantastisch. En de grap is zelfs als je Robbie Williams hiervoor, stel nou dat je hem hiervoor helemaal niet interessant vond, dan ga je moet hem je toch vinden. Echt ja. even die rootbox checken. Want wat een cd. Hè. Oh. Maak maken verder geen reclame of zo. Nee, nee, nee we, we hebben het over kunst. Ja, het is kunst. Dus, uh, cultuur. Dat is een cultuur, hè? Oh, cultuur. Dat zover trouwens het eerste uur van. De... Nu alweer... Extra Weekend. Ja, dit was trouwens wel duidelijk aan mensen die meeschrijven. Ik me voorstellen, welke track was dit dan van Robbie Williams? Track 5, heet She's Madonna. En, en... is inderdaad... Een waar gebeurd verhaal. Nee, geproduceerd... Oh. Ja, ook dat. Ja, ja. Nee, dat is, ik wilde zeggen geproduceerd door de Shop Boys. Dat we eventjes Pet Shop Boys roepen. Oh ja, Pet Boys, Boys. Maar het is een goed verhaal. Want het, um, het liedje gaat over Guy Ritchie, Mr. Madonna... Ja. Um, die uh, naar verluidt. En dat weet Robbie dan weer omdat hij het heeft uitgemaakt... met een vriendin die nu een vriendin van Robbie is. Hm. Dat hij uh, zijn toenmalige relatie verliet omdat hij iets met Madonna kon krijgen. I love yes. you, baby, but face it, she is Madonna. Ja. Yeah. Dat is het verhaal. I'm sorry, uh, Madonna's calling me. Bye-bye. Wat bye. Oh, een hufte, zeg. Erg, hè? Had jij het gedaan? Nee. Madonna? Z'n eerst had gegeten, ja. Ja, kijk, dat maar is een wel. ander verhaal. Een, een, een verhaal. Zit je in zo'n different league...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 Soms werk je er om het verkeer te regelen. Op 15 kilometer hoogte. Soms werk je er omdat je direct al lekker verdient. Alsjeblieft. Veel plezier met de nieuwe auto. Maar je werkt er altijd voor vrede en veiligheid. Als je luchtverkeersleider of luchtgevechtsleider wilt worden... kom je op 8 november naar de Air Operations Infodag in Nieuw-Millingen. Meld je voor 2 november aan op werkenbijdeluchtmacht.nl of bel 0800 0016. De Luchtmacht. Eén team, één taak. Hallo mensen! Vanavond is er het is er weer